Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat de partijen die aan het praten waren over een nieuw kabinet er samen uit gaan komen. Gisteren bleek dat NSC, de partij van Pieter Ontzicht, er klaar mee is. Een aantal weken lang praten deze partij samen met VVD, BBB en PVV over een mogelijke coalitie, maar Omtzigt wil nu niet meer door. Politiek verslaggever Wilco Boom weet waarom. Omtzigt verklaart dat hij al aan het begin van de gesprekken... onder leiding van Plasterk, en dat was begin december... een overzicht heeft gevraagd van mogelijke tegenvallers aan de ministeries. Nou, dat overzicht zou Plasterk uh, eind januari hebben gekregen. En gisteren kreeg ik het pas, zegt Omtzigt. Uit die cijfers blijkt dat de financiële situatie van de overheid... minder rooskleurig is dan Omzicht had gehoopt. Omtzigt heeft wel gezegd dat hij mogelijk interesse heeft... om in een nieuwe ronde wel weer mee te doen met de formatiegesprekken... De moeder van een jongen die drie jaar geleden vier leerlingen van zijn middelbare school in Amerika doodschoot, moet waarschijnlijk de gevangenis in. De ouders hadden op de ochtend voor de shooting nog een gesprek gehad op school over gewelddadige tekeningen die hun zoon maakte. Hij kreeg eerder al levenslang. Voor het eerst zijn ouders ook aangeklaagd na een schietpartij op school. De moeder kan 15 jaar krijgen. En de advocaten van Taylor Swift dreigen een student voor de rechter te slepen die de vluchtgegevens van Taylor deelt. Student Jack zit achter verschillende accounts... die vliegtuigen en heli's tracken van bekende mensen. De student liet weten dat hij een brief heeft gekregen van Taylor. Haar advocaten zeggen dat het tracken gevaarlijk is. Het kan zijn dat ze zich zorgen maken over stalkers. Vorige maand werd er iemand opgepakt bij het huis van Taylor Swift. In schrikken voor bewoners van een flat in het Groningse Delftzeil. Sinds een paar dagen vallen er stukken baksteen van het gebouw naar beneden. Er staan nu hekken en de bewoners kregen een mailtje... dat ze er voorlopig kunnen blijven wonen... Deze vrouw ook. Enigszins schrok ik er wel van. Omdat ik zelf ook in een huis heb gewoond waar aardbevingsschade was. En dat uiteindelijk afgebroken moest worden. Dus toen ik dat mailtje kreeg ja, schrok ik wel dat het in één keer onveilig zou zijn. Het schoot bij mij thuis ook niet op. Dus waarom zou het hier wel opschieten dat ze er wat aan gaan doen? Nou, Dat gaat in elk geval een jaar duren. En er wordt ook nog onderzocht of die bakstenen zijn losgekomen door aardbevingen in Groningen.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 Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het filerijden op de A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar, bij Alsmeer een kapotte vrachtwagen. 7 kilometer daar, kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knopend Rotterpolderplein. een afgesloten linkerrijstrook na een ongeluk daar. Staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Daardoor is het verkeer op de A22 ook vastgelopen vanuit Beverwijk naar Velsen. Bij knooppunt Velsen, een half uur vertraging door 7 kilometer file. 10 minuten op onthoudt op de N203 vanuit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 Ik heb de handzaag weer meenomen. Goedemorgen, luisteraars. Duif zacht de week door. Op de woensdag, als het ongebruikelijk, ben ik weer vroeg voor u opgestaan. En snel naar Zandvoort gereden vanuit Bloemendaal. En uh, mijn me hier meegenomen, hè? En al die files weer overal. Heb je het gehoord, het nieuws? Overal weer files. In Amerika ook trouwens. In Amerika een enorme filet. En, uh, maar dat kun je op je brood doen. Dat is de American filet. het ontbijt. En als je dan nog moet ontbijten... dan wens ik jou natuurlijk een hele smakelijke maaltijd. Zit er een eitje bij? Traditioneel? Elke ochtend een eitje erbij. Oh, ah! Bedankt aan Willem Ruijs voor de heerlijke tune die hij voor me heeft gemaakt. Word je er blij van? Ik wel tenminste. Maar als ik het dan helemaal zat ben, dan ga ik gewoon janken. I got every reason on earth to be mad. Cause I just lost the only girl I had. If I could get my way, I get myself locked up today, but I can't. So I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet If I could see you now I'd try to make you sad somehow But I can't talk right instead Don't wanna cry when there's people there I get shy when they start to stare I'm gonna lock myself away But I'll come back again someday when I break their hearts all around the world Yes, I'm gonna break them in two I'll show you what your loving man can do Until then, I'll cry instead Don't want wanna cry when there's people there I get shy when they start to stare I'm gonna hide myself away But I'll come back again someday And when I do, you better hide all the girls I'm gonna ja, break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in And show you what a loving man can do. Before that, uh, I'll cry instead. Ja, wat een hartebreker die Beatles. I'll cry instead. In de plaats van begin ik gewoon lekker te jonken. Hier ook heel vrolijk van. Ik wel, tenminste. En vrolijkheid hebben we nodig in deze periode van politieke onrust. Dat de omzicht de panfluit bespeelt in Den Haag dan. Het schijnt niet helemaal in orde te zijn met de financiën. Dat zou je toch voor geen geld willen missen? Zo denk ik erover. Ja, als je vanmorgen bent opgestaan met het verkeerde been uit bed, zeg maar. Een beetje zacht reinigen en zo. Nou, dan heb ik je daar helemaal weer opgevrolijkt, luisteraars. Zullen we het nog een keertje doen? La, we doen het again, kom op. Kom op, we doen het again met de Beach Boys. Ik heb ze zo van het strand voor u vanmorgen. Dus, wat zie ik nou uh, Wat zie ik nou Ben je nou vanmorgen vroeg Bij het ontbijt zit je dan al te roken Kun het niet maken Dat komt allemaal in je ogen terecht smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, Roken is slecht voor je hoor hey, Ask me how I do It's true. Als mensen roken gaan ze even naar het balkonnetje of zo. Ze gaan weer de tuin in. Tijdens feestjes wordt er op verjaardag en zo... wordt er nauwelijks meer binnengerookt. Gaat iedereen gewoon naar buiten en doet dan zijn... Uh, stek dan zijn sigaretje zijn peukie op. En, uh, dat is maar goed ook, want ja, het is natuurlijk niet gezond voor je. Hè, roken? En het komt ook nog in je ogen terecht. Dat hebben we zojuist kunnen horen. Uh, waar gaan we van genieten? Nou, wat dacht u van Dave D, Dozie, Biggie, Mick en Titch? Gebeurde allemaal last night in Soho. You came into my life, like rain upon a Volgens mij zo'n Chinese wijk. Hè? Allemaal niet die Chinese lopen daar rond. En uh, Last Night in ho I Let my, uh, my Love Go. Ja, nou, het kan gebeuren. Dave D, Dozie, Biggie, Mick en Daar luisteren jullie naar. De plaat dateert uit 68. Nou, dat is een hele tijd geleden, hè. Toen was u er vast nog niet. Ik wel hoor. Toen was ik eens even kijken. Toen was ik 22. 22 lentes, luisteraars. Toen was het leven nog... Uh, uh, uh. Toen was geluk heel gewoon. Om het maar eens met Gerard Koks uh, uh, te zeggen. Uh, ja, ik kan het niet anders maken dan het is, luisteraars. Ik kan het echt niet anders maken. Nou, bij de buurvrouw heb ik in de tuin geholpen. Maar dat is hopeloos mislukt. dus niet tevreden. Ik had een terras gelegd. Dat vond ze wel mooi. Maar zeg maar, het planten van, van, van de bloemetjes in de tuin. Ja, ik zeg maar, zie ik, heb je nooit een rose garden beloofd. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. Regen, dat dus zie ik helemaal niet zitten. Lynn Anderson en Rose Garden. Ja, ze hebben het over regen. Dat moeten ze toch helemaal niet hebben, regen? Nee, nee. Zijn de strandtenten weer aan het opbouwen? Ga ik straks even kijken. Ga ik even een filmpje maken en zo. Artikeltje voor uh, nieuws.nl, want daar werk ik al altijd. Uh, uh, zeer enthousiast voor, zeg maar. Ik ben ook een beetje journalist op mijn leeftijd, luisteraars. Dus niet te geloven. Journalist. Jour is een dag. Na de dag daarna met een list. Dus je moet altijd met een list moet je ergens binnenkomen. Want anders kan je geen artikelen maken. En foto's nemen. En filmpjes draaien. Ja die foto's zijn nog een heel ding hoor. Als je nou met een mobieltje in de stad loopt. En je maakt foto's in de stad. Met je mobieltje zegt niemand wat. Maar als je met je camera loopt. Ja, een beetje een fatsoenlijke camera en uh, je maakt dan foto's, dan word je zo wat overvallen als journalist, journalist. ik zeg het nog maar eventjes uh, met een jubel. journalist maar het kan echt een tragedie zijn ik heb Barry Kip gebeld, nou die was met mij eens met een beetje wat anders gaan doen duif nee hoor, ik vind, uh, ik vind het leuk om te doen echt waar Het is geen tragedie dat het nu uh, inmiddels weer half negen is geworden. En dat betekent, uh, voor de luisteraars die me al eerder hebben uh, beluisterd... in zaagt de week door dat we gaan lachen met, uh, met een stukje cabaret. En, uh, ik heb Herman maar eens gebeld. Herman Vinkers. Goedenavond. Ik ben bijzonder blij dat u hier door welk misverstand dan ook... in zo'n grote getale op bent komen draven. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vanavond. Maar ja, ik moet nog eerst twee uur optreden.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 Humorlift op straat. <lacht> ja, meneer Vinkers, wij zijn ons er <lacht> Ik stel me netjes voor aan de koningin. Ik zeg Herman Vinkers. Ja, hij Ik vind uw programma's altijd heel leuk, en ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. <lacht>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 Ik had een keer kaartjes voor zijn geiken, maar dan zat ik in de verkeerde zaal, maar... Het is een makkelijke avond, dus... Het is er nog alleen in vrij, ik weet niet wie er nog hoeft. In ieder geval nog geen week later bel ik aan bij dat koninklijk huis. Ik belde eerst nog bij het verkeerde nummer. Ja, ik zat bij de buren, maar die wisten wel waar ik moest wezen.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 Ik heb wel in de gauwigheid een kistje in elkaar geknusseld. Dit is een kistje. Het kistje werkt wel als volgt. Wanneer ik zo doe, komt een arpje uit. Als ik nog een keer zo doe, gaat het arpje weer terug. Ja, oh, je hebt er niks aan verder.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 Maar temst toch, denk je nog, hè? de rivier en er zit een gat in de grond. Er gebeuren allerlei uh, heel geheimzinnige dingen. Enge dingen ook, hè. Althans, uh, dat mag ik uh, geloven als ik luister naar Nick Kershaw met The Riddle. Best wel een uh, lekker nummer trouwens. Uh, wordt veel te weinig gedraaid, maar daar heb ik nou verandering in gebracht. Want ik heb hem lekker wel gedraaid, hè. Hey. Ja, Herman Vinkers had het net over kinderen op de fiets ter bescherming van de regen. Maar ik hou bij Mother and Child Reunion. En dan heb ik het natuurlijk over Paul Simon. Saturday. I know they say let it be. Just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, well, I would not give you false hope oh, now on this strange and mournful day. But the mother. just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been laid so low in such a mysterious way. And the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange. Niet zo mooi als de hereniging van moeder en kind. Mother en son, mother en daughter, maakt allemaal niks uit. Het is uh, een eenheid, hè, moeder en kind. En het blijft altijd zo. Onvoorwaardelijke liefde van moederskans wat het kind ook doet in zijn leven. Nou ja, is dat helemaal waar? Ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval, in de, het grootste van de gevallen, uh, blijft de moeder het kind koesteren. ondanks. Uh, ja, Dat noemen ze dus onvoorwaardelijke liefde, luisteraars. Nou, als je naar je werk moet, doe rustig aan op de weg. Want het kan druk zijn en uh, het is nog wel rustig weer. Gisteren was het een beetje winderig. Maar ik blijf het zeggen, take it easy, luisteraars. Take it easy. Sounding gewoon Take It Easy, de Eagles. Ja, ze hebben natuurlijk een uh, fantastisch uh, nummer uh, met Hotel California... waarmee ze de uh, top 2000 altijd heel hoog eindigen, zeg maar. Maar, maar uh, ja, de Eagles die hebben zoveel lekkere, goede nummers. En uh, ook al is het een beetje up-tempo, het is toch easy, hè? Take It Easy. Het advies voor morgen van Duifzaag de Week door, luisteraars. Want daar luistert u naar. Ik uh, heb mijn handzaag meegenomen... En uh, ik zag voor u de woensdag de week door met allemaal lekkere gouden ouwe uh, En mensen die er nog een beetje sneeuw willen, een beetje winter willen, namelijk nou een snowboard voor meegenomen. Mm -hmm. Laat Anne Murray dat nou voor me willen zingen, dankjewel Anne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 Marie met Snowbird. Nou, toch een heel klein beetje sneeuw dan uh, uh, door mij uh, aan u geschonken. Nou, hoe vindt u dat? Fantastisch, toch? Uh, Nederlands Diamant noem ik hem altijd. Het is natuurlijk Neil Diamonds. En uh, ja, ik heb een beetje te doen met Caroline van der Plas. Want die wordt een beetje, ja, een beetje in de maal ingenomen omdat ze niet genoeg verstand zou hebben van financiën. Dat betekent eigenlijk dat ze waarschijnlijk diep in de schuld zit thuis dan... en dat ze de, de huur niet meer kan betalen. Nou, maar zo is het natuurlijk niet. Maar net als al die andere politici... Eh, hebben ze allemaal te maken met een bepaalde verantwoordelijkheid... als het gaat om eh, ons belastinggeld en waar het allemaal naartoe gaat. Maar ik wil er toch een beetje eren vanmorgen. Ik heb Nederlands eh, Diamant gebeld. Ik zeg, jij hebt dat leuke liedje over Caroline. Nou, Wil je dat nog één keer voor ons zingen? Dat wilde niet wel.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 Watching reach it out. Times never seems so good. Nou, dat uh, wens ik Caroline van der Plas. Want die, uh, zet zich toch bijzonder in. Niet alleen voor boeren, maar ook voor ons allemaal. Daar ben ik van overtuigd. Een oprechte vrouw uh, die misschien wat minder ervaring heeft in de politiek. En ook als het gaat om technische details wat betreft financiën. Maar ik, uh, ik achterhoog. Ik heb haar een keer ontmoet. Ik heb haar een keer mogen interviewen. En uh, het een hele aardige dame. Helemaal geen scrupules van. Ik ben. Uh, een bekende Nederlander. Nee, gewoon een uh, leuke, spontane vrouw. Om, uh, om lekker mee te kletsen. Heb ik ook gedaan. Luisteraars. Uh, nou, we, we gaan de laatste erin slingeren. That's the way I like it. En dat uh, is natuurlijk... Uh, Casey in de Sunshine Band. En met dit nummer uh, gaan we naar het En dan kom ik zo weer een uur bij u terug. Met Duitsdag de Week door. Tot straks allemaal. Even week door, tot straks, tot na het nieuws. En rond de klok van half tien weer lachen met Tieneke Schouten dit keer.